Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit was dit jaar maar weinig te horen. Bij Heineken verdwijnen honderden banen omdat het niet goed gaat bij het bierbedrijf. En dat komt door corona. Het virus dan, legt verslaggever Nick Wouters uit. Ze dus zitten natuurlijk in heel veel landen uh, over de hele wereld. En in sommige landen is er zelfs een ban geweest op alcohol. Mocht je geen bier verkopen, dat is natuurlijk helemaal slecht voor de omzet. Maar ook in Nederland bijvoorbeeld, waar nu de cafés dicht zijn... Het drinkgedrag verandert toch van mensen, in het café drink je meer dan dat je normaal gesproken thuis drinkt, dus loopt de omzet terug. Een kerstvakantie in het buitenland kun je wel vergeten. Het OMT, dat is de club die het kabinet adviseert... vindt dat buitenlandse reizen beter geschrapt kunnen worden. Gisteren had premier Rutte het al even over mensen... die bijvoorbeeld zin hebben in een weekje wintersport. Wij zullen zeer spoedig als kabinet komen met een nader advies... over vakantiereizen in de winter- en voorjaarsperiode. Dus u kunt op korte termijn van ons verwachten... nadere duiding richting het land over vakantiereizen in Nederland... maar zeker ook vakantiereizen naar het buitenland. En ook het OMT vindt het dus niet slim om je kerstvakantie over de grens door te brengen. Tijdens de wintersport zijn er veel risico's. In propvolle bussen, skiliften of après-ski-bars is het lastig om genoeg afstand te houden. Terwijl de sportscholen nog steeds minder leden hebben dan voor de coronacrisis... zit er wel veel beweging in een twerkschool in Alkmaar. Het twerken is razend populair bij vrouwen tussen de 20 en de 40. Hoewel ze soms ook nare reacties krijgen als ze een video op Instagram zetten. Misschien dat ze haten omdat het toch best wel een beetje sexy dans is. En iets vrouwelijks en je laat toch ja, je danst met je billen, dus misschien dat mensen dat ook een beetje ongemakkelijk vinden. Het was zo heftig de laatste weken, dat het, het, heeft me echt, het heeft me echt geraakt. Maar volgens de eigenaresse bloeien de leden van de twerkschool ondanks die reacties helemaal op. Ook deze vrouw ziet dat het steeds beter gaat op de dansvloer. Op een gegeven moment, hoe langer je het doet, denk je, hé, hey, het begint meer te bewegen. Oh, ik kan wat meer. Dus, dus het geeft ook wel een kick.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 Riscommesso, dietro a quest. um lugar bonito, eu acho que nós dois podemos ter uma boa viagem. The Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jaap van Dissel van het RIVM vindt het moeilijk om conclusies te trekken op basis van het aantal coronabesmettingen. Het vlakt volgens hem wel af, maar hij weet niet of het ook afneemt. Eerder was Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg pessimistisch over het aantal ziekenhuisopnames. Hij ziet nog geen afvlakking van het aantal nieuwe patiënten. Bij Bierbrouwer Heineken verdwijnen honderden banen vanwege de coronacrisis. De verkoop van bieren daalde in het afgelopen half jaar. Er werd nog wel winst gemaakt, maar veel minder. Het pandajong dat een half jaar geleden is geboren in Oude Hans Dierenpark in Renen, is een mannetje. Van Ching kreeg onlangs zijn eerste gezondheidscontrole en toen is het geslacht vastgesteld. Het weer bewolkt en buien, vooral bij zee ook onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden.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 Sometimes living out your dreams On the stage, second guessing. No way that I could have played. I was fearing blank stairs and dim teachers. Then you found me and pushed me into the light.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 Tot zover het was Het was de was de hemel. Het de Het de was de van 1 uur.